Ik heb op kopvaardijschepen gevaren. Kopvaardijschepen? Ja, mocht maar. Je wilt het werk toch niet vergelijken met dat op een walvisvaarder? Ik zal het wel leren, meneer. Hmm. Je laat je niet zomaar afschepen, hè? Nou, vertel me eerst maar eens waarom je op een walvisvaarder wil. Nou, misschien wel omdat ik van afwisseling hou. En ik ben niet bang om hard te werken. Ik kan me ook niet schelen om lang van huis te zijn. Hmm. Nou ja, je mag er geen te zijn, maar je antwoorden staan me wel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 Ja, op een walvisvaarder heb je geen vaste gage, maar krijg je een aandeel in de vangst. Bildad wilde mij een 777ste deel geven. Pilek een 300ste deel. Het was Pilek die tenslotte won. Ik begon nu over Kwikwijk, en hij mocht ook meekomen. Kiekwek kreeg een 90 90ste part. En dat is meer dan een harponier ooit heeft gehad. Er volgden nu drukke dagen. Tussen de bedrijven door hoorden we vaak praten over kapitein Aangap...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 Wat doen jullie als je een walvis ziet? He, en dan? We zetten je de soep we gaan Op welk liedje roeien jullie dan? Mannen? Doe je walvis. Wat? Ja. lekker is loop. Ja! Jullie maar stoppers. Hebben mij al eerder horen praten over een witte walvis. Let op. Hier heb ik een onstof. Spaans goud. Ah. Het is een 16-dollar-stuk. Kijk, ik geef hem nog wat meer glans. Hij oh. heeft oh, wat? een prachtige prachtig. Heb je het gezien? Ja. Meneer Starbuck, breng me de slegel. Hier is hij, kapitein. Ik sla het goudstuk aan de mast. Ziezo. Ja, dat, is het, dat is En nou, ja. Luister. Wie het eerste witkopwalvis met zijn kromme kaak in het vizier krijgt, voor hem is het grootste! Een En de witte walvis, zei ik, kijk goed uit je doppen. Er is al wit water. En zorg dat je er maar één bel van ziet. Kapitein, is het de witte walvis die ze Moby Dick noemen? Moby Dick! Ken je hem? Beweegt hij zijn staart op een gekke manier als hij onderduikt. En dan heeft hij ook een rare spuit. Oh, we hebben heel wat ijzers in vuil. Verdraaid als een... Haha, een... <truid> keurkenbrekkers. Ja. en Duivel. het is Moby Dick die jullie gezien hebben. Ik heb ook wel over de witte walvis gehoord. Als hij het niet in uw been heeft verprijzeld. Wie heeft jou dat gezegd, gezegd, Ja. Het was Moby Dick die mij heeft ontakeld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 Wij zien hem niet meer. Geef me de spies. Kom uh, op, kom op. Je stikt van met de staart. Was op. De kop is uit de taak gevallen. Hij zinkt. Tastigo is verloren. Hij is opgesloten in de zinkend graf. Uh, nee. Hij komt er weer boven. Nu zinken opnieuw. Hij zat een snoep uit. Stel, Niet nodig. Quack is op het boot gesprongen. Hij duikt de zinkende kop na. Daar, daar, is hij. Ja. Dat... Tastigo wijzig. zich? Heb hem Dat... bij, zich. bij mij hebben met kort zwaard gat in van walvis geslagen... en Tastigo naar buiten getrokken. Hij is er naar mannen. Zo was dit avontuur nog goed afgelopen. Kwikwek en Tastigo werden aan boord gebracht. Ze waren er beide slecht aan toe. Maar ze kwamen de weer bovenop door hun ijzersterk gestel. Een paar dagen later hadden we een ontmoeting met een walvischip... de jongvrouw onder kapitein Derek de Deer uit Bremen... Hij liet zich in een sloep naar de Piekw toe roeien. Benieuwd stonden we allemaal aan de reling. Wat wil die Duitser hier? Als u het mij vraagt, uh, komt die koffie halen, meneer. Kijk maar, hij heeft een koffiekan bij zich. Loop me heen, stuurman. Het is geen koffiekan, maar een lampenbak. Ik zie ook een oliekan. Die komt natuurlijk olie bij ons bedelen. Van de walvisvangst hebben de Duitsers geen straks verstand. Ik zal hem eens naar de witte Walvis vragen. Ja! Gelukkig hoor, kapitein! Goedendag, kapitein. Ik kom u een gunst vragen. Hij komt een gunst vragen. Hoort dat, meneer Starbuck? Uw olie is zeker op. En u hebt nog een schoon schip? Ja, we hebben nog niks gevangen. Dat schip is nog leer. De olie die wij metgenomen hebben, is op. Dat is maar goed dat u hier bent. Onze voorraad olie raakt nooit op. Daar zorgen de walvissen wel voor die we vangen. Flask.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 Daarvan moet je de harpoen maken. Zoals u wilt, kapitein. De weerhaken moet je van scheermessen maken. Hier heb je er een paar. Morgen moet de harpoen klaar zijn. Ik zal ervoor zorgen, kapitein. Okay. De smid ging aan het werk. Maar hij kreeg niet de kans om zijn smeedijzer in water te harden, want ook daarmee bemoeide kapitein Aangaf zich. Het staal werd gehard in het bloed van Kwekwek, Tastigo en Dagu. Ze moesten ieder een kroes vol afstaan.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 En deze aan de achtersteven op te hangen. Ik hoorde de Timmerman tegen Starbuck fluisteren dat hij er dertig lijnen aan zou maken. Dat zal een mooi gezicht zijn, meneer, als de schaat naar de kelder gaat. Dan staan er dertig man om één doodkist te vechten. Toen hadden we de ontmoeting met de Rachel. Ook een walvisvaarder uit Nantucket. De kapitein kwam op ons schip... en er was een opgewonden gesprek tussen hem en kapitein Agap. U moet me helpen, kapitein Agap. We hebben met de witte walvis gedualleerd. Waaruit? Moby Dick, u hebt hem gedood. Nee, nee, nee, nee, het was een ongelijke strijd. We konden niet tegen hem op. De witte walvis sloeg de sloepelen en ik zat naar stukken. We kwamen toch nauwelijks terug op het schip. De tweede sloep is weg, want mijn eigen jongen zat erin. Ik smeek jullie maar te helpen hem te zoeken. We hebben geen tijd, kapitein Gardener. We moeten achter Moby Dick aan. Zo hard kunt u toch niet zijn, kapitein? Ik heb nog niet alles verteld. Uit de demde sloep is een andere zoon van mij geslagen en verdronken. Dat is niet mijn schuld, kapitein Gardener. het is de schuld van Moby Dick. Maar ik zweer u dat ik hem zal straffen. Verlaat u nu mijn schip. Ik heb haast. Als een gebroken man verliet de kapitein van de Rachel ons schip.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 ik wil er niets mee te maken hebben. Mannen, zet alle zeilen mee. De piekwad voer snel weg... maar behoorde toch nog de plons van een lijk in zee. En in ons kielzog riep een onheilspellende stem... Jullie ontvluchtende vergeefs... als de op begraven is. Je keert ons je achtersteven alleen maar toe... om je doodkist te laten zien. Er heerste daarna een gedrukte stemming op het schip. Zelfs kapitein aangaf...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 Pas dan kunnen we naar huis. We bankkapitein kapitein... Zijsdouw, de... zegt zeg niets meer. Die nacht was het eindelijk zover. In de buurt van een eiland ontdekten we Moby Dick. Het was niet duidelijk wie hem het eerst zag. Er werd zowel uit de mastoppen geschreeuwd als vanaf het dek. Ja, daar spuit die troonhoors van de walvis is dat. Hij heeft een boot als een steelte. Is... Het is, is, is Moby -e Dick, kapitein. Ik heb Moby Dick. Ik Zou je mij tegenspreekt, Stiegel? Ik zeg je volgens dat ik het was. Ik zelf heb de gouden doekbloem verdiend. Mannen, zet de sloepen uit. Het laatste uur van Moby Dick heeft geslagen. Juist, kapitein. Op voor de Moby Dick. Het laatste uur van Moby Dick heeft geslagen. Er heerste een koortsachtige bedrijvigheid aan boord. Iedereen en alles holde door elkaar. De sloepen werden uitgezet. Opeens zagen we vijf gele gestalten tevoorschijn komen uit de hut van de kapitein.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 Vanilla, houd daar, voel klaar! Goed gedaan, Vanilla! Nu is het niet vast. En deze keer komt hij niet weg. Laat wij we vier vieren, mannen. vieren, mannen. De, uh, vier, de, de, de, de lijn is helemaal afgelopen, kapitein. Hij heeft de sloep op, toch. Wij hebben de tijd. Maak nu nieuwe lijn vast. Ja... Maak je laatste sprong maar in de zon, Moby Dick. Ha, ha, ha. Het is met je gedaan. Verloopt, ah. wat doet die jou? Ik moet op de sloep. Ah. Ah. Ah. Ah. Moby Dick had opnieuw een sloep vernield. En nu was er nog maar één sloep over. De kapitein en vier mannen werden aan boord gehesen. En ze werden nog eens gered.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 U moet ermee ophouden, kapitein. Nee, Starbuck, daarvoor is het te laat. Ik kan niet meer terug. We zullen het toch allemaal aangaan? Alles zal vernietigd worden. Ik ga door, al moet ik die maal de aarde omzeilen. zal ik hem! Kapitein, wees toch één keer u Ik heb u al gezegd, meneer Starbuck. Ik kan niet anders. Is de walswis nog in zicht? Jawel, kapitein. Blijf hem volgen. Morgen vinden we opnieuw de strijd met de maan. De schrik moet als de bliksem een nieuwe harpoen voor me smeden.